Even kijken. Ik, ik heb Eh, uh, uh, zo'n filet voor jij. Waarom staat er zo'n ding? Stokbrood. Dat hebben we ook. Weer ja, het. Ook dit stokbrood? ja. Ook dit. Ik denk dat Hunter, mama, kom jullie even aan tafel. Alsjeblieft, uh. als, erblieft, als jullie vindt, eetje moze zalm. Ik even openmaken, hé. Uh, hey. Eetje. Een wit stokbroodje. Huh? Kom je? Hanneke? Ja. <coughs> Even kijken jongens. En druk wordt ze allemaal brood, of? Ja, laat mama daar, laat mama daar niet. Ik blijf heeft mama een, uh, ge, uh, Nee, nee, geen gebruikt. Dan zou ik het niet maken. Ze zitten in ieder geval in het gips. Punt. Ik mag gewoon een handje uh, in. Eh, de kaars misschien. Nee, ik vind het niet. gewoon lekker. Dit of bruin? Bruin. Moeilijk, hè? is Net zo moeilijk. Wat deze woest? Ja, dan mag je zelf, zeg je? Met? Deze borst. Ja, nou, mag je zelf snijden. Hoe ja, doe je hem hebben. Ja. Moet ik het niet hier snijden? Hé? Hier, neem mij mes maar. Wat is de Wat de fuck is dit? Grote, ah, Nee. Niet zo heel hoor. Hey, dit is zalm. Zo, ja. ja. is Eva. Eva, doe eens normaal. Ja, doe je normaal. Ja, ik heb een stomme kutlach in mijn hoofd. Ja, dat Mijn een Ja, het is een <laughs> Maar <het spoons> <laughs> is zo lief, is een schattig mannetje. En dan in het Engels heeft hij zo'n zo heel lief stemmetje en dan zegt hij ja zo'n... Hei, sprookje. How's Yo, Patrick! Do you know where a is? Dat is een schattig stemmetje. Zet ik doen wij? Mm, mm, mm, mm. Nou hij is gewoon no, wel how van we? een beetje koud. Do you know where a where it it is? Het? Nou hij heeft gewoon geen hersencellen. Eh... Uh, wat is er? Hij, hij kan gewoon niet denken. Is er, en daarom is hij soms of heel... Wat? Maar wat maar doet hij, hij dan? hij bedoelt het niet kwaad. Nee. Dat nee. Nou, dus, nou, is nou juist het leuke. Of hij oh. denkt altijd dat hij alles oh, goed oh, doet how it enzo. Nou is dit today. Ja, Zonde. Wat, wat how zei how? jij hun? Houdie, folks. die folks. Uh, ja, folks? Nee, oh. folks? Folks? Uh, folks. Dat zegt Sandy altijd. Maar, maar, maar, waar waar die folks. Nee, houdie, folks. Wat is folks? Je bent volks. Volk. Mensen. Dat zegt Sandy altijd. Maar waarom Sandy altijd zo'n helm op? Omdat ze... Omdat, kijk, het is... Nou, niet ademen. niet omste oh, is Het is toch een... Even omste beurtraad. Knaagdier. Nou, zult er aan het woord. Het is toch een knaagdier? Het hmm. even... Even omste beurtraad. Hmm. Ja maar ik vind het irritant als je de tijd, nee, nu mag jij wat verder, nee, nu mag jij het vertellen. Je praat van mijn nieuw deal. Ja, dus dat doet iedereen toch? Dat ja, doen ja. normale mensen ook, die gaan even ook vragen aan Hunter hoe, hoe het op school was? Nou, hoe was het op school? Dat was een marteling. Wil jij dan even je mond <laughs> houden? Ja, vraag het Hoe was het op school, Het was een marteling. Marteling, joh. Ja, het was me toch een marteling vandaag. Was het mevrouw van de neus? Nee. zat je met te trapeën? Nee, ik moest er tompoes op eten. Nee, ik heb de gemaakt. Nee, dat is geen markje. Hoe ging dat? Zelf maken? Hm, lekker. De pijl voor zijn. Ja, en hij was een beetje anders dan uh, normale tompoes uit de winkel bijvoorbeeld. Het zag heel anders uit. En, Smaak? Goed gebeurd. Ja? Dus die ga je voor ons maken. Nee, afslakken. Ja, afslakken. Ja, ja, ja, Hij gaat nou even. eens een keer afvalvlappen maken. Nee! Hè? Jij krijgt niks. Oh, nee. ik geef jou altijd! dat is maar een grapje! <lacht> <lacht> <lacht> ja, ja, die hunten. Grapjes, hè? Even grapje, grapjes. Ah, Was ja. het leuk? Dat grapje? Is het nee! Is ik het, het moeilijk zelf tot maken? Nou, het is wel wat gepruts, vind ik. Ja? Oops. je moet ook die vlaar zelf maken, hè. Nee, nou, dan moet je gewoon een slag om hebben of kluts of zoiets. En dan doe je het van die Je moet wel op tijd velletje eraf halen. Heb je dat? Ja, ja. Ja, oh, dat is goed. Alles Ja. Nou, hij mag wel dikker snijden. Oké, en, en hoe maak je dat uh, deeg? Gewoon blaaddeeg. En om het dik te maken, gewoon een Snij, zo, zo door midden, en dan doe je die andere op die andere. Doe je in de oven en dan zet die eruit. Uh, oh, dan ja. ga ik midden snijden. Nee, ja. nee, snap je? Ja, dat ja. oh, ja. kopen Oh, interessant. Goed. Uh, hartstikke goed. is toch wel anders dan hij de pak. Hm? Ja, leuk. En neem je een keuken daar of zo, hè? Of een hm. uh, soort keukentje. Ja, die weten iedereen bijverzorgen. Er is een apart hoor. voor, Toch? Hoe gaat het dan? Wij hebben het niet bij verzorging. Wij hebben geen trokken tussen verzorging. Nee, maar ik bedoel, hoe doen jullie dat? Heb je apart lokaal? Ja, uh... nou, 051. Ik ben achter de kantine. Is er staan allemaal kooktoestellen enzo? Ja, nou, helemaal aan het uiteinde staan van dus je kooktoestel. Daar kleine, kleine kooktoestel. aan de andere kant zeg maar hetzelfde dan verderop heb je zeg maar waar je dingen is genoemd, dan heb je hier een kraan, dan een kraan en daar een kraan en dan heb je hier wat aanrecht. Aanrecht. Dat is gewoon allemaal aardig Maar nou, je hebt ook aardig Ja. Hm. Nou ja goed, kun je koken. Als je maar een vuurtje hebt en wij niet vroeger. nee ja, als je maar een vuurtje hebt en, uh, vroeger, nou, een, vuurtje hebt en uh, een paar pannen en een paar polijpels uh, weet ik veel. En, uh... Je moet maar panten hebben en wat erin moet. Ja precies. Ja dan ga je drie met je. En in het ook al wat, wat, ga je, wat ga je van ons maken voor dit weekend? Niks. <lacht> oh, shit, hey. Nee, appelflappen waarschijnlijk. Nee, oh, appelflappen, okay. oké. Dan moet je even een lijstje maken. Want dan moet je wel, eh... Wegdoekt. Kopen. Bladerdee. Ik ga ja, nou eens even terugkijnen, want net voordat ik wegging is ik zo van de wanneer Oh. Hey, hebben jullie een graan op school? Ja. ja. We hebben een echte en een neppe. Oh. En jij, heeft, Wij doen altijd met de lekker. Geen idee. Nooit gezien. We staan wat, wat, wat een tijd in een andere kamertje staan al die dingen. Ook oh, ik heb het leuks meegenomen. Um. Wat dan? Nou kijk, ik heb vanochtend uh, de <lacht> dingen van Jenny uh, op mijn werk gefotografeerd. Uh, oh, oh, oh. uh, nee. Uh, die gaat bij ons weg, dat is de beheerster van het uh, mm. nou, van die uh, collectie van uh, rariteiten, weet je wel. Dus, Sterk water. Sterk water, al die uh, apen en uh, mensen en uh, weet ik veel. Uh, mm. Ja, dat is bij ons ook al. Daar maar. heb ik uh, toch wel uh, een tijdje foto's van gemaakt. Mm. Ah, kijk, het meeste wat er staat, dat is uh, zonder hoofd, Er zit geen kop op. Dus, en het zijn en heb je heel veel embryo's. Wat is dat? Embryo, dat is een ongeboren. Embryoos. Ja. ja. ja ik ken de namen ah, dus wel. maar. is ongeboren leven. Dus wat ongeboren leven, dus wat niet niet geboren is, embryo's. Ja, die heb ik. Ik heb er, nou, ik zal, zou zo even eens kennen. Ja. laat Maar, Maar. Um, Jij ja, had toch eerst zo'n klein cameraatje, zo klein. Ja, die heb ik nog hoor. Mag die met naar school? Ja, mag wel voor mij. natuurlijk. maar... Het probleem met het ding is, de batterijtjes hier lekken. Ik bedoel, die batterijtjes die gaan heel gauw leeg. Ik kan er wel fotootjes maken. Hoe van. snel dan? Wauw, ik neem me mee. Ik heb hem nog, ik weet niet wat hij is. Nee, dat is gewoon twee foto's. Ja, nee, nee. Is iemand die zijn, die heeft een zo'n mm, zo kleintje, die kan je uitklappen. Ja. Heel dun, die moet je een fotootje maken, kan je weer inklappen. Ja, die heeft, die heeft wat meer pixels. Een cameraatje van uh, wat papa hebt. Dat is alweer twee jaar geleden, of drie jaar geleden. Ja, dat. Ja, dat, ja. ja. ja. Als ja als dat is ook zo'n heel stilstaat. klein plat hoor, zo'n klein dingetje. Het is ook digitaal, maar als je nou dus stilstaat... Dat jij hebt bijvoorbeeld 4 miljoen pixels in die andere bijvoorbeeld ja. dan. Ja, ja, zoiets. dan. Ja, zoiets. Mag Precies je. wat hun zegt. Mag hij? Ja, natuurlijk. Maar ja. nee, ik wil even sim. Mag ja, ik wat je shim? Ja, simpel. Kan allemaal ja, maar allemaal het ook steeds moeilijker om te verbeteren, want als je... Het je moet zo goed wil hebben, ja. dan moet je van 4 miljoen uh, ja. 8 miljoen maken, dat is toch wel ja. wat meer. Ja, ja, ja. Nog een klein stukje. Kijk, de, die, die, die, die digitale camera die papa nu heeft, die hebben we twee jaar geleden gekocht. Of drie nou, jaar geleden misschien alweer. weer. Nee, toch, niet zo lang. Twee jaar geleden. Oh. Ja, op, mag ik uh, buiten TV eten? Nee, even wachten. Oh. Vertel nog even wat uh, over school. Wie? Hint. Hmm. <tie> Zijn er veel zittenblijvers in jouw de oude klas? Bij je dat nog niet? Weet je dat nog Weet je dat nog even Weet je dat Nou, even in even al. Ja, er is een beetje eh, de helft eh, gaat naar He? ja, Wij weten het nog lang niet. Even, heb de examen al gehad of zo? Nee. Nee, ik oh. heb net ja. oh, een rapport. Wanneer krijg jij een rapport? Oh uh, Oh, nog heel lang niet. Ja. Waar blijven die foto's? Nog lang niet, ze nog lang niet. Van de school. Maar, mag ja, ik je eventjes wat doen, zeggen? Je mag ik uit? eventjes wat zeggen? Kijk. Ehm. Um, um, de zus van Urian. Die, uh, er was een soort van open dag op school. Want dat was over het Wereld Natuurfonds. Um, nee, op school. Ja? Nee. Bij Urian. Nee, bij Iren. Op de MES. Ja, de MES. Ja? En uh, er was er dus een soort van een, een WNF-ding wat hun ook moesten doen, die kindjes. Oh ja, vond we nou. Ja, en daar hebben ze van alles gedaan daarvoor. En er stond er ook een mega grote opblaasbare pandabeer op het dakje van de school. En um, allerlei uh, wandelende ijsberen en pandabieren en zo. Oh. En uh, nou, we gingen even binnenkijken en zo. Ik zag ook Joran en Mart en Wanneer uh, was dat? Nou, daarnet. Oh. En ja, het is nu alweer afgelopen. Oh, ja, nee. Maar. maar Waarom heb je het langsgepiet? Een weken, die DVD die hebben we nog niet. Nee, je moet natuurlijk wel een keer achteraan. Jezus ja. Je zouden ja. we lang moeten hebben, al heel lang. Ik ben er zeker wel veertig keer ja, geweest. Ja, afgesloten zou die dus ja. er moeten zijn. Dus dat klopt niet hoor. Dat ja. ja, klopt niet Ja, Dat klopt niet. Als, uh, hunter, als we hunten, dan is het uh, afsturen. Ja, ik ben al 40 keer geweest. Geld, je de dvd of je leven? Je, de dvd of je leven? Shotgun? Dan moet zo... En dan even! Ja, dat is toch belachelijk jongens, echt wow. Dat is toch video. Terwijl het ja, het is een dure school. Dus dure dvd's? <laughs> Nou, nee, dat heeft er niet. met, nou ja, goed, maar... Nou, dat kan nog wel duur. Ja, toch, ja, toch Hoe duur je? dat? Ja, nou, 20, 25 20 euro of zo. Best wel duur. Dus, en eh, dan moet je, hoe lang is het geleden? Een jaar? Ja. Bijna een jaar geleden. Nee, ik ga er wel achteraan, jongens. Ik Wat? Wou? We gaan er samen heen. Articuleren de dvd of je dvd ja, of onze dvd of je leven wil jij bij je PC. precies hé eh, hé eh. we zijn niet klaar met eten maar moet je wel c a b c w, C. articuleren nou ik gelijk jij mag niet te verhaal dvd Maar ik lucht dan meneer hoog. Ja, die hoort gewoon... Kijk, beetje. Lekker. Straks is die Morgen we... kwam ze achteraan. Hm. En ik ging door de voerde. Hmm. de taxi stond te wachten. Hmm. En toen was ik in die taxi, was die helemaal omgelopen en achter me aangelopen. Ja, ze is een heel sociaal geweest, beetje. Want, uh, als je hem roept, ik heb het hunter ook uitgelegd. komt hij gelijk. Nou, je moet hem zo roepen, want het is die gewend van mij. Van s'nachts. U, wat is Ga weg. visrik, rik. En wat? Wie is dat? Vons of Mart? Nee, Vons. Halloween -masker. Wat zeg je? Halloweenmasker. Oh. oh, ben je grappig hoor. Gewonnen. Ja. Dat is Hunter. Dat ja, Weet je wat? Nee, tegen Hunter, mij zei? Hunter heeft papa belooft om uh, het gras te sproeien. Weet je wat je ah. tegen mij zei. Wat? Um, weet je hem? Vandaag miste ik alweer op school, Hunter. Alsof die elke dag. Ja, had. hij is gek op Hunter. Dat weet je. Nou, dat is toch niet normaal. Ik zijn hunter, potland. Maar ik bedoel, nee, dat is niet normaal meer als je ah, zo'n vriend. Nee, het is niet gezond. Nou je bent. Nee, dat is nee. echt griezel. moet mm. eens kijken. Hij heeft een ingedeugde uh, neus. Opzouten met u op de mm. Nee, hij heeft een ingedeugde neus, geef je eens? Ja. even deugd die neus. Geef een klap op zijn neus. Maar je zo op de wc? Kan je even een knie samen denken? Ja! Ja! En... Ik kan het altijd nu kan ik het bewerken. Ja! <lacht> Kijk, Epa! Goed <lacht> zo! No, okay. Maak ze maar bang. Het stinkt nou, fonds. <lacht> oh, sorry. Sorry, mijn naam is Corrie. Even, help je even mee? Ja, help even mee. De, ja, help jij me even mee. Ja. Hoe heet jij? Wat is, wat is je naam? Fonds van Fonds van... Fonds... De Gemeene? Fonds de Gemeene ja Oké, okay. vergeten niet. het meest van ons vandaag nou? Van de gemeente. Nee, ik ging... In... Hier wel op school. Ik ging naar school kijken. Het was ook En mama heeft mijn Mama. aan. Hallo. Ho. Scream. Ik ben een masker. Ik ben een masker. Hallo, dit is echt niet gezond hoor. Oh. Elke minuut. weet je vindt het er is? Ik kom net aan. Weet je vindt het er is? Ik vind het zo te Jullie hebben het ook gedaan toen ik klein was. Jij ja, wilde naar die zolder. Jij ja, hadden naar die zolder. Is die zolder Ja, echt waar hoor. En hun altijd naar Patrick. Weet je nog? Ja, maar zo erg. Ja. Zodat dus je daar elke nee, dag aan dacht en jullie miste. Jullie ook Sten. zo, schat. Steen, probeer. Hun altijd naar Patrick toen hij klein was. Sten, Patrick, Patrick, Patrick. En bij jou was het allemaal die zolder, die zolder. Nee, nee, zo gaat het niet lijf, joh. Ik weet wat je bent, jij bent Ik weet dat je bent. Jij bent het. Jij bent Jij bent hupen. Jij bent hupen. Jij bent hupen. Jij bent Jij bent Ja, maar zo is het eet. Dat er niet, eh, een stoel heeft vier poten, hè? Maar ik kan me niet meer herinneren dat ik er elke dag op school ook aan zat te denken. Nou... Ja, dat weet jij niet. Isolde, die was wel heel veel hier. En, uh, jij wilde heel veel naar Isolde. Ja, maar toen waren jullie, eh... Uh, nou, drie jaar, vier jaar. Dat weet je niet meer, hij schat. Hij zes jaar. Nee, hoe oud nee, ben je? Hij is nu 15. Ja. Zo oud ben je nu? 14 mei 6. Wat denk je? Ik dacht hij mei 6? Hier zie ik. Je. Wordt je er 6? 6 ja. jaar oud. Ja. Oh, jongen, jongen, jongen. En jongen. is al 13. En voor een veel week wordt. Runter is al 13 niet, toch? Nou, <laughs> yeah. yeah. ja, en ik ben morgen. En als je 13 bent. Kijk maar aan de wijfkansje wordt 13 Weet ja. je wanneer ik jarig ben? Morgen! Dan word ik 14. Ja, wat? Nee. Ja. ja, maar dan volgende week 14. En wanneer is ja. papa jarig En wanneer is jij jij Nee, in die, in, Ik weet het wel, nee, echt in juni. Moeilijk, juni! Juni! Ja. Ja. Juni! Jezus, hè! Nou, juni jezus, ze, die. Weet uh, je, juli uit. en niet juni. Zeg juli. Ik. Ja. En ik, mama? Jij zei juni. Mama? Nou, ik zei juni. Wanneer is mama-jarig? 12 of nee eh uh, 20. 20 augustus, ja, ja. Ja, heel goed, nooit vergeten. Rocket is nooit. net. Heel belangrijk. Toch, malen, malen, ja, vanaf, ik. Ga makkelijk te houden. 29 juli. En mama, maar. Ja, ik weet iets maar altijd in juli heen. Simpel. Ik weet niet of dat een constant ja, dus dan kijk je stiekem in de agenda en dan eh uh, laten nee, de denken moet je. Eh 14 of 24 juli. 24 juli. Ik ben het grootste nadenken moet je. Nee, nee, nee, nee. Nou. Ja, dat kan jij goed gebruiken, nadenken Oké, okay, ik zal het onthouden ja, snap. Met je twee He? hersencellen Als je nadenkt, dan zal je hersencellen ja, Heel goed hulp. Hersencellen! Hersencellen Deze jongen, daar heb ik wat aan je ja, weet zeggen. precies hoe het is Ja, denken, met je hersencellen Ja, ik weet het al En uh, niet als ze komen, vond Want uh, hij is verbrond Cool wat cool! Ja, ja, dat ja, is cool. ja, ik ben ook gebrand op de been. Gebrand ge onder Weet op je op dat plakken. jij een beetje sneu bent? Normaal. nou? <lacht> vond het nou allemaal een zwarte streep. Je bent morgen? best wel sneu. Mm -hmm. Kom dat? Wie is dat nu? Zijn dat Die ene die ze. Die, die ja. ene die ze bij me op school en die andere daar, dat is de. Dat is de zus van Esra. Mm -hmm. Zo. Zira en. Uh, hoe heet die zus van Esra? Ahm. Um, dat weet ik niet meer nou in ieder geval Zera aan de zus van de Escher. is de leraar, is de docent dit nee, nee dat zijn uh, nu nee, zijn, zijn ja, wij ja Die andere is van de zus zijn er zijn er zijn en zijn er zijn er zijn er zijn er zijn er zijn er is er zijn er ja er zijn ja. zijn er ja, er zijn er en er zijn er zijn Okay. gigantisch verdiend zeg, die van die Eva, ze zwaait naar Ik kom kom, met die knakworstjes. Ja. ja. Ja. Ja. Ja, slim hoor. Hé, hey, eh, uh, van drie keer moeten wij voor Koning in de dag. Huh? Nee, hij wil toch staan spulletjes. Ik niet. En die staan misschien... Vergeet het! Ja, ja Hunt mag die spulletjes voor jou wel verkopen. <laughs> Als ik de opbrengst krijg. Ha, ha, ha. De helft? Nee. Dan niet. 40%. Nee, de helft. 40%. Ah, 50. Nou, 50. 40. Dat is veel te moeilijk man. Dat kan ik niet uitrekenen. 50! Oh, 50% te 50% 50. Had je nou al terug? 50 en 20. iets anders? Okay, dan 50. Had je. Uh, ah, je geeft goud toe hoor. Had die Noah al terug gebeld? Nee. Hij zit om nog te eten. Ja, maar wil die straks nou even terugbellen? Uh -huh. Overmorgen, wat je nou verplannen hebt. Ja. Wij gaan morgen die foto's ophalen, of uh, niet ophalen, maar, maar ik bekijken. Ik ga Dan ga ik Morgenochtend? Dan ga ja, ik alleen. Ja, je kan hem morgenochtend, morgenochtend. Dan bepaal ik zelf voetballen. Voetballen. Maar ik wil heel graag mee, maar morgenochtend ga ik voetballen. Morgen? ga nee, ik toch even voetballen? Morgenmiddag. Ja, hoe laat? Gaan we, uh, even uh, voetballen morgen. Ik heb wel voetbal, ik heb toch training oh, ja. om 11 uur tot 1 uur of 2 uur. Ja. Zal Noah wel iets aan het doen? Ik oh. ben Noa van. Noa van. Noah. van. Ah. Noa van. Ja. Ja. Uh, Oké. Okay. Ja. Oké, okay, doei. Om 7 uur moet Vans naar huis worden gestuurd. Oké. Oké. Ga je tijdstip. Waar? Naar boven? Uh, uh. Wat ga uh... je doen? Een voetbal of? Ik ben lekker geslaagd. Ik ben gedroogd. Ja? Ik kan het niet meer onthouden, maar ik ben wel En je weet niet waarom. Ja. ja. Ik heb het <lacht> plannen voor vandaag. Ja hoor. komt hij vanmiddag. Ja, we het we slechts het oh. ja maar moet nog even bellen. Volgens slechtste was die. Oh. Moet jij even wat maken? Of je moet als... Ja. En we moeten natuurlijk even iets uitzoeken. Spullen uit wat je hebt en alles. We moet maar vast even uitzoeken wat, wat je wil verkopen. Hoe je dat, dat wil gaan doen. he? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Knor, knorpot. Knor. No, no, no. no, no, no. <tries> een <tries> mannenmaag is snel weer leeg. Ja. Is hè, dat is uh, uitgevonden, Ja, ik heb het uh, laatst. Dat een man veel sneller een uh, maag weer leeg is dan bij vrouwen. Ja. Okay. Dat gelezen, ja. Na 50 minuten is de helft bij mannen alweer uit. En bij vrouwen dus het 80 minuten. Eww. Wow, dat scheelt ja, wel. Dat scheelt wel. Ja, Het is wel. Schult wel. Dan worden wij sneller dik, want wij hebben meer eten nodig. Nou, nou. ja, daar moet je mee uitkijken. Inderdaad, vooral dat is vooral uh, koolhydraten en vet en, en, en weinig beweging. En aanleggen, want je kan ermee geboren zijn gewoon. Je kan in de gene zitten, ja, dikke mensen. Het ik gewoon een beetje aanleggen Nou, nah, maar... Jola heeft veel aandacht. Ja, maar zijn moeder is ook een beetje bom En Ja, maar kijk, je, je, je, moet, je leven, moet gewoon sport doen. Ja, je moet gewoon meer bewegen. Je moet, je in, in, in, dacht op een sport, het, het, het, het, het, het, het, je, hebt, je hebt wel vier uur gym in de week, maar... Je moet uh, een sport eens... Uh, nou, ons gym zegt heel zoveel slaan. Ja, ja vooral, dat is... Voor, dat, en nu, vooral nu buiten, dat wordt nog zwaar. Ja, ze, ze, wonen, ze, lopen, ze, zo ze lopen. sporten meer dan dat je op een sportclub zo zitten. Dat vind ik, dat is het. Dat, dat is lopen. wel, wel waar, ja. ja. Twee uur per week flink pittig. grondjes rondjes lopen en zo, en dan gaat ja, op, ja. en hij je op, ja, op, ja, op, ja, en hij, hij eet niet of, echt vet niet of pad, zo. Je op, vind Ik vind heet. hem niet dik of zo. Nee, is helemaal niet. Maar... maar je moet wel opletten ermee, die in beweging blijven. Maar van wat vaker met papa ja. gaan fietsen. <lacht> nee. dat well, is toch best leuk. Ik, ik, ik, ik vind het zo saai alleen fietsen, Nee, Nou, ja, ik vind het wel vreselijk om... Maar met z'n allen vind ik het wel gezellig. Ja. Want het, het liefst zou ik nu dat een hele fietsen ja. met die meid. Met, met, ja, oké, euh... even. en dan, dan, dan Dat is weer en dan komt er een einde van de sleeën zo. En dan neemt hij zijn hoofd mee en dan zijn hoofd af. Het lichaam valt zo, valt zo naar beneden. Ja, en dat is ja, toch? En die man die schrikt dan zo erg. En dan, dan zit er een soort valdingetje dat naast hem zit. Die tikt die naar boven aan en dan. zo zo meegenomen. Ja, wat is dat tot? de, de uh, of zoiets. So, hey, de houndet, oh, dat is die film. Het is een film. Er is echt wat te slapen, en dan ineens dan komt het dak zo, mijn punt, zo komt zo op je af. En dan zie je gewoon in het dak, zeg maar in het plafond, zie je dan een mond zo en Je kijkt dan naar je. Top, top, mond kijken naar je. Naar dat gezicht eigenlijk, een soort gezicht hoor. Komt daar, zo noem op. Nog Is die een niet? Nee, hij is niet eng, maar hij is leuk. Hij is gewoon grappig. Het ziet er heel, helemaal niet eng uit. Want als je gewoon een gezicht in een muur ziet, weet je toch niet bang. Dan is het toch hartstikke net. Het staat allemaal nergens op. Nee, ik vind het niet zo eng. Alleen als je hem echt helemaal in het pikken donker speelt, uh, kijkt en dan een klein, dan is hij een klein beetje eng. Maar hij is eigenlijk niet zo eng, omdat het alleen maar om één huis gaat en alleen maar in dat huis speelt. Het je, ik kan het af, ik kan het zich af. Oh, afperen. je moet wel dus ben je, je niet bang? Oh, help, help, help, help bij mij. Wil je de te kijken? Ik heb die nooit, nooit gezien Ik, ik kan Ik exorcist. Ik mag hem niet zien van mijn moeder. Ja, ik weet het niet zo Heb je hem gezien? Ja, ik vind hem niet beetje jullie Passion of the Christ. Christ. Daar zit iedereen zit echt zo over te zo praten. Ik zo'n stripje. Ja, en, en die is echt zo. Oh, dat was toch, was toch een leuke film, die Passion of the Christ ofzo. En dan zegt de nou een of andere Bijbelmannetje. Ik ben blij, dat is leuk. En dan echt zo ik heb gelijk een bijbel gekocht nou, zo. maar toen veel. nee weet ik nee nee nee nee. en dan zegt nee dan zegt dat die man die zegt zo Nou, de persoon of Christus heb ik gelijk een bij heb ik de, ga, gelijk de bijbel gekocht of zoiets en dan en dan zegt hij dan zegt een van de priestertjes zegt zo ik ben blij dat ze sorry, ik ben echt zo ik ben blij dat u dat ik u, u, uh, uh, ben blij dat hij zich bemoeit met ons geluid. Zoiets, heel prijs, terug, achter en dan zegt hij zo, zegt zo, ik, zo met die bijbel en zo. ik hoop dat hij ook zo bloederig is. En die, die, die is zo, ik had dat kunnen weten. Echt zo dan. Dat is even een stripje in de metro. Dat is zo grappig. En de metro is altijd heel grappig, met, eh, uh, scribble of zoiets. Dat is echt maar, dat is echt maar. Ja, gaat het met de trein? Ja, en dan heb je, hebt de metro, echt heel dom. Hoe laat het met de trein? Um, ongeveer op uh, iets van, uh, nou, om tien over zeven ga ik dan naar huis en uh, die trein neem ik dan. Half acht. Um, iets voor half. Zo tien voor half Zoiets voor minuten voor half. Precies zeven minuten voor half achter. Moet je onder een spoor doorlopen of bij de bij de. Nee, gewoon je komt er naartoe en je gewoon op spoor 1 staat. Je dan te wachten. En je wacht daar heel lang. En dan wacht er ongeveer 10 minuten. 10 over zeven wachten. Kan je nog huiswerk maken? Ja, als ik weer. En dan kan ik ook in de trein en zo. En uiteindelijk. Het wil de trein veel handiger hoor. Dan kan ik eindelijk een half uur, half uur, half uur maken. Ik kan gewoon een half uur lang huiswerk maken in de trein. Als ik het train. Eeuw. Ew. Ja, ik hoop het. Want het is echt vreselijk als je elke keer kwart over zes moet opstaan. Dat is niet fijn. Je oh, hoort dat je helemaal moed vallen. Ik krijg een vette wallen. Dan... Ik heb een beetje erg wallen. Mmm. Nou, dat Wat heb je? Wallen. Ja, nu niet, maar... Oh, volg me Ballen om je ogen. Ja. Volg me je, je gaat toch Vaak. wel op tijd slapen? laatste tijd. Maar... Jij ja, vertrekt om tien over zeven. Ik stel hem kwart over zes op. Ja, ongeveer. vier. Ik heb hem bijna uur. Ja, nou, dat wil ik wel nemen. Dat is uh, vroeg. Eerst dan ongeveer om half zes dan ben ik, uh, ga ik naar beneden dan. Ja, ja. Om half zeven ga ik oh, dan sorry. naar beneden. En dan heb ik het even een kwartiertje even wakker worden. Dus, uh, ja. Daar ben ik altijd mee bezig. Die papa er ook altijd. Soms is hun terug pak die de kroon kie kie kie kie En die die die eerder, die die die die die die die die die die die die die die die die die die de die die nog, die die die die die die die die die die die die die die die die Ja. die die die weg. die die die Ik die op. die die die weg. Nee, niet. Ah, um, ik nee. weet ik was ongeveer acht uur uit. Ja. Maar, maar er is wel een nadeel, de ene keer... Want ik moet heel vaak nog naar het toilet vanuit gaan. Ja, <laughs> dat is wel. ik ook. Ja. Dat, dat druk ik ook, net ik, altijd. Ik toe. Ja. iedereen, dat maakt niet maar, uit. Maar de ene keer komt hij weer om tien voor mijn puntje, de andere keer komt hij weer wat later, dus ik weet geen vaste tijd. En dan denk ik, nou, nu had ik al naar het toilet kunnen gaan. Maar ja, voor hetzelfde zat, zat hij weer voor de deur. Ja, daar moet je niks van aan trekken, hij wacht wel. Ga jij maar lekker naar het die hij wacht wel. Nee, ik zal me daar geen zorgen van maken hoor, echt niet. Maar als Kom op, mannen, ja. zo te maar. Dan kom ik Hunter nog tegen op bij de trein. Heb je Hunter wel eens tegengekomen Nee, maar als ik, als ik ook naar de piepenmanier ga, het is bijna zeker dat ik aangenomen. Dan krijg ik een inkafvies van je moeder. En dan gaat hij in de trein, ja. ik heb Ik heb er wel een ik heb er eentje in Amersfoort, maar dat is een andere trein. Ja, is een andere trein. Ja, dan kom ik er wel tegen Ja, waarschijnlijk wel. Ja, zou kunnen. Misschien kom je dan naar een van mijn moeder. die die die is daar heel vaak. Ach, met school zit daar en heel veel mensen Dat ken ik daar. En ik vind het station in Amersfoort wel wat veiliger dan in Hilversum. Dat weet ik niet. Nee, het is echt wel ja, is zo. het was. Ja, nou, wordt gelijk alles ervan afgeslopen. En het mee gaan. te krijgen. heel maar, veel, ja, ja. Kijk, bijvoorbeeld in het centrum van Alles is het drukker dan in Hilversum, maar op het station, zit er zitten er overal veel junks, hè? echt waar. Ik ja, nog een leuk vooral. Uh, Elisa, moet gewoon op je spullen letten. Ja, Elisa was die had, er die had, die had, die had ook een keertje met de trein gegaan, met de fiets of zoiets. Die had zich in Hilversum uh, neer, neergezet en toen later vond ze hem in een uh, gangetje was, uh, was hij helemaal kapot. Pannen waren er al. In Hilversum? Like, ja, ze was neus. ze Ja, ik weet ook niet waarom. ik zou niet weten. Met de fiets? Ja, ja, maar gewoon in de trein met de fiets. En toen, ah. was, en toen had ze hem daar ergens neergezet en toen was die helemaal gesloopt. Die band zat er nog echt Nee, dat gebeurt niet. al was ze maar verdraait en zo. Lampjes waren eraf. Ja, die mensen die ik kapot okay, maken, weten nooit wat ze voor gevolgd heeft voor de slachtoffers van de fiets. Weinig. Nou. Camera. In je zak weer van je, je, je zak. Ja, ik volg even wat je ermee Oh, natuurlijk. Ja. Ik moet ja. ja. nog roesten met ja, okay. Vergeet Ik moet help helpen met de ja. Straks lekker een tutje. Uh. Weet je wat? Weet je Mijn tante die mag soms even kijken wat ze andere kant van het een landhuis en dan gaat ze dan elke keer als ze paasen en al die kleine kindertjes die zeggen ja ik lust het eten niet dan krijg ik eerst een voorgericht en dan krijg je, dan krijg je nog een gerecht en dan bij het kleinste voorgerecht zegt dan ze, oh ik heb geen honger ik wacht op een toetje en dan het elke keer doen ze daar even een toetje. Eh, aardig. Want ze vinden toetjes lekker of zo. Ja dat is echt super lekker. Even stapelen jongens. <lacht> Ni ni ni ni ni ni goed. Zij wat op huisveen. Klik -klik. klik, klik. En dan speelt je meteen. Klik, klik, klik. Klik, klik, klik. Dankjewel. Okay, het was lekker. Oké. Okay, welkom. Ach, het, uh... Dat doen we nog eens een keer over. <laughs> klik, klik. Handje met handje. Klik, klik. Handje met voet. Kijk baby, kijk eens uh -oh. wat. Kijk, kijk. Okay. <coughs> Ja, het was toch wel goed uh, dat ik de, de telefoon uh, aanloop. Ja, maar dan zeg je, ze belt straks even terug. Eh... Uh, ja. Kan je dat woord Kan je die woorden niet zeggen? Of zo? In. Ze belt. Uh, kijk hoor, ze belt straks even terug. Ik mag toch wel zeggen dat je op de wc zit. Ja, maar doe even normaal. Ik bedoel. Ze lachen Nou. Ik vond het wel leuk. Dat is echt bedoel... kinderachtig. Oké, okay, ik zal het niet meer doen. Maar ze moest wel lachen. Ze nou, zag de humor er wel op. Nou en? Ik niet. moet je dat toch op de wc? Ja, maar dat hoef je toch niet aan iedereen te gaan vertellen die aan de ja, telefoon komt? Anne kent toch, dat geeft het niet. Ja, maar ik bedoel, dat, dat moet je gewoon niet doen. Dat is gewoon nou, ik zal het doen. nooit meer doen. Nooit. Dus het mag niet zeggen dat je op de wc... Het mag niet zeggen dat je slaapt. mag niet zeggen dat je... Thuis bent. mag ik dat zeggen? Natuurlijk mag dat. Mag ik even een servetje? Nou, dan moet je maar even opschrijven wat ik. Uh, ik bedoel, je zegt gewoon ja, ze belt straks wel terug. Verder hoef je toch niks te zeggen? Ja, maar. Ja, maar. Ja. Zijn hey, jullie bang met de kouders? Ga je in de tuin slaan? Trust. Ik ga geen matras op het uh, gras neerleggen. Nee joh, dat doe dat op de grond. Maar hoe wil je dat we doen, schat? Ja, moet je niet gaan? Gewoon op het gras. Ik heb ook vandaag op de grond geslapen hoor. je? Op de grond? Waar heb je op de grond geslapen? Krabine. Nee. Oh, je hebt er in hun bed geslapen? Nee. Iedereen die lag overal, dus dan ging ik maar op de grond slapen. Ik je niet zo geslapen. Maar ik slaap nooit veel, dus... En... Dat maakt niet uit. Nou... We gaan gewoon in de slaapzak liggen. In de taart. Het is helemaal ik een tent opzetten? Nee, dat wil ik niet. Dan leggen we wel een zeiltje neer. Ik heb een zeil? Oké. Even kan het wel. Hallo, dat kan wel hoor. We zijn... Toch niet zo van, joh, we worden nat of zo. N nou... Het, nou, we houden het wel een beetje in de gaten. Ik hou die... Uh, ah, Ik bedoel, laat, laat ons nou gewoon lekker in de tuin slapen. Oh, oh. Ja, lief. Het, laat ons nou maar gewoon, wij redden het wel hoor. Hmm. Hmm. Nou, die achterdeur, kijk... Meestal hebben papa en mama de, uh, de achterdeur op slot voor ja, inbrekers. We en, uh, want wij maar uh, dat inderdaad, dus houden we de achterdeur wel los. En uh, de poort is hier van op slot. Uh, dan hou ik het uh, achterlicht, uh, het buitenlicht achter wel uh, aan. Papa, laat gewoon zoals het elke dag is, ja? Ja, lieverd, maar. Uh, ja, het moet toch op het einde van die controle zijn? Dat hoeft toch helemaal niet? Wij gaan gewoon in de tuin slapen, dat it. Verder is er toch niks? Dat kan eh. Uh, Lucinda dus uh, uh, heel hard gillen. Ik vind het echt zo zwak. Dit vind ik echt ziek. Nou ja, ik doe het best. Sorry joh. Nou ja, nou ja, goed uh, nou oké, okay. we gaan in het huis lopen. Het is vandaag 1 mei 2004. Het is uh, de dag van de arbeid, dus mm. ja, maar het moet kunnen. Helemaal hebben het in de Maar ja, mag Lucerne uh, dat? Natuurlijk mag hij dat. Hé, even, kun alleen niet dan voor donker even? En Ja, nee, want het is nog niet donker die doen we ook als eiland Ja. En die denk je dat er wint? Ja, Toch we, veel, veel, veel, veel, veel, veel, veel, dat veel, veel, iedereen zegt veel, veel, die veel, En die andere, hoe heet die veel, veel, ja, veel, veel, die was veel, veel, steeds veel, ja, ja, ja. was veel, veel, veel, veel, Zei dat er veel, veel, veel, veel, veel, hadden. Gesteld. Mm -hmm. Dat heeft hij van mij. Dat is, het is heel raar. Want... Maar waar heb jij het dan van? Nou, oh. het wordt heel spannend. Van de radio, ja. Het wordt heel spannend. Maar kijk, ik wil dat maat gaat winnen. Dan wint er ook een keer een magic. De... Ja. Ze kan ook veel mooier zingen. Ja. Je nog een broodje, hoor. Ja. Even nog een broodje. Ja, dan moet je ja. nog iets zeggen. Ja. dan wordt het toch wel een beetje spannend in ieder geval oh, niet veel want eerst dacht er steeds een eibing top nou, en natuurlijk blijven we nodig dus als het heel koud heb ik te geven over de ding maar je hoeft toch niet de hele tijd te gaan kijken ofzo? Oh nou, ik ga niet kijken, waarom zou ik gaan kijken? Ja, omdat ja, je de hele tijd gaat kijken. Ja, gewoon. Het is Alleen, het gaat om dat we niet op het pas ingezreide glas zullen doen ofzo. Ik moet even kijken, het is niet in de vlek. Naast de vlekken hoor je er zo in. Ja. Het wordt helemaal plomst, plomst. Had je die fietsen nog gezien? Oh, Gronken. Dus nou gaan we ze elke dag eten geven. Zes, dus half, zes, zes. Ja, je is hier mm -hmm. maar is snel. je terug, Nou. Omdat ja, ook de nieuwe je van de andere. je wel ik zeg wel, ja. oh, nee. <coughs> ja. dan. Uh,